Mark Hokken met het NOS-journaal. De man gisteravond in een winkelcentrum in München negen mensen doodschoot. was een 18-jarige Iraanse Duitser uit die stad. Bij de schietpartij raakten 21 mensen gewond, onder wie een aantal kinderen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Na de aanslag pleegde de schutter zelfmoord. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. eerst werd gesproken van drie mogelijke verdachten. omdat er na de eerste schoten. twee mensen in een auto met hoge snelheid wegreden. Later bleek dat het mensen waren die wilden wegkomen van de schietpartij. In München ontstond paniek. Uit verschillende delen van de stad kwamen berichten over schietpartijen... maar dat bleek steeds loos alarm. Het motief voor de aanslag in München is nog onduidelijk. Chauffeurs van touringcars zitten vooral op internationale ritten... soms erg vermoeid achter het stuur. De NOS heeft contact gehad met tientallen chauffeurs van verschillende bedrijven... die meerdere keren per jaar vrezen voor de veiligheid van hun passagiers... Ook de FNV zegt op basis van eigen onderzoek dat de veiligheid in het geding is, vooral bij dagtochten naar steden als Parijs en Berlijn. Vakantiegangers die onderweg zijn naar Italië kunnen beter niet via de Gotthardtunnel rijden. Volgens de verkeersinformatiedienst VID stond er de hele nacht file voor de tunnel in Zwitserland en is de wachttijd fors opgelopen tot boven de 2,5 uur. Ook in andere delen van Europa wordt vandaag veel drukte verwacht. Hillary Clinton heeft senator Tim Kaine gekozen als running mate. De keuze voor Kaine als potentieel vicepresident komt niet onverwacht. Hij werd al genoemd als een van de grootste kanshebbers. De 58-jarige Kaine is senator van Virginia. Het zal zijn taak worden om die belangrijke swing state voor de democraten te winnen. Het weer, vooral in het oosten, kans op enkele flinke regen- en onweersbuien. Het wordt 25 graden koelig. Morgen meer zon bij 25 tot 29 graden.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 Goedemorgen, Toebakleef op de radio, het is even anders dan anders. Ha. Het lijkt toch wel sneller te beginnen vandaag. Dat geeft helemaal niet, we zijn er al klaar voor. Het is en dat de... komt door die snelheid van die trein van jou, hè? Ja, ja Of klopt. komt het door de snelheid van die v van je? Nou, al combinatie. combinatie, ja, ik was vandaag met de trein. Ik denk, ik ga eens een keer met de trein, dan kan mijn vrouw de, de auto gebruiken. En dat hebben we zoveel zo gedaan. En dat, ik moet zeggen, het bevalt, want dan kan ik namelijk in de trein. Dan kan ik eindeloos lang lezen wat er allemaal gebeurd is in München. En ik wil dus even weten, hoe zit het nou met die gullen, weet je Die in Amerika en Pennsylvania zitten ondergedoken. Dat is natuurlijk de de, de etterplek... Die Erdogan probeert weg te snijden. Ja, en Alleen hij moet even mee. uitgeleverd worden aan uh, Turkije. En ik denk niet dat de Amerikanen dat gaan doen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat zou wel ernstig zijn. Ja, nou als uh, uh, uh, uh, je het uh, allemaal zo leest wat Gulen wil. Is het best wel veel. Er zijn best wel goede dingen die hij allemaal wil. Maar uh, ja, dan zeggen anderen weer zo. Ja, maar hij wil eigenlijk wel een soort islamitische staat creëren in, uh, in Turkije. Dus hmm. nou ja, wat een echte waarheid is het al ergens in midden zijn, maar Ik geloof toch wel dat hij wel de goede kant is. Dus, maar ik, ga, ik moet het weer niet hard zeggen. Want geloof ik, mensen die in uh, Nederland helemaal uh, echt uh, fanatieke Turkije-ganger uh, zijn... Ja, die die zijn meestal de wel Erdogan. Wat? ramen. Tenen door de ramen. Toes, ja, dat sorry. soort dingen. Je moet echt uitkijken ja. voor je, wat je zegt. Dus, uh, ik vind het wel ernstig hoor. Het is wel ernstig dat uh, mensen er last van hebben in Nederland. Dat je denkt, nou, als je zo Erdogan fan bent, uh, ga dan even heen. Dan kan je helpen daar. Kan je ja. ook met zo'n vlag lopen. En mijn uh, dochter heeft al wat kennis, ook wel wat ook, uh, wel, wel Turken die op, bij haar ja, in de klas zitten. Zo. En iedereen ja, die koopt toch zo'n vlag. En dan zegt ze, zijn ze dan allemaal voor Erdogan? Nou, ik denk ook dat ze ook een beetje laten lijken of ze voor Erdogan zijn. Want je weet nooit wat er gebeurt als je zegt van... Okay. Maar Gulen is ook best goed. Ja, of misschien dat ze het uh, een beetje zeggen van... voor de Turken die allemaal problemen hebben, dat ze daarvoor als steun... Die oh. vlag uh, ophangen of zo. Oké, okay, dat zou ook een mooi zijn. Maar goed, hè? Ja, en dat... al die knuffels weer en zo, jawel, dat gaan we weer. Ja, precies. Al die bergen, rotzooi. Ruim het eens op? Eh, uh, uh, nou ja, zeg. Ja, nee. ja die knuffels, je uh... ik, ik heb nog nooit de uh, behoefte gehad om. Van God, er is iets gebeurd van. God, ik ga een bos bloemen daar neerleggen. Nee. weet niet. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee. Nee, nee ja, maar goed, zie je dat inderdaad van... Oh. Me misschien, misschien toch meer een beetje een klein journalist... die, die toch een beetje afstand wil houden en wil observeren. Ja, dat je inderdaad uh, objectief kunt zijn. Ja, objectief. Ja, ja. Dat Denk, is hoe zit waar. het nou? Ja, het zou wel heel erg zijn, maar uh, hoe zit het dan? Nee, hoe ja, zit het nee dan? maar het blijft natuurlijk uh, al het menselijk leed... en al die mensen die ons ontvallen door al die ellende. Dat ja. vind ik wel heel erg. Is ISNL al geweest met het, uh, met het stempelapparaat om te zeggen... in München zijn we ook geweest? Nee, nee op ja, mij ja, niet. Nog nee. niet. Nou goed, dat zoeken we straks in Maar ik denk dat ze kijken wat er op de wereld aan de hand is. Ze zeggen, ja, dat waren wij. Ja. Maar Ondertussen waren ze het misschien helemaal niet, maar daardoor krijg je toch die dreiging. Ja, dat is wel belangrijk. Dat het kan het wel heel blijft. goed hoor. Ja. En dan krijg je copycat-gedrag en zo. Maar goed, het is wel belangrijk. Binnenkort is het allemaal afgelopen, want hij heeft geaccepteerd. I humbly and gratefully accept your nomination. Humbly? Hij? Ja, dat zegt hij. Ja. Als het niet is, is het Hambly. Ja, hij is echt Hambly. Hij <laughs> heeft heel veel geld verdiend. Hij heeft heel veel mensen gewoon de poot uitgedraaid. En nu gaat hij de oude, de, de, de, de arme Amerikaan gaat hij helpen. Ja, met een foto van een Nederlander. Had je het gezien? Nee. nee hij op zijn uh, reclamecampagne staat een foto. En hij blijkt dus gewoon een Haarlemmer te zijn. Ja. En die, uh, die heeft gewoon uh, foto's op een bank staan. En het was voor de lol voor een vriend. Ja. En ondertussen wordt hij nu gebruikt in die campagne. Die foto's voor 8 euro gekocht of zo. Okay. En die man die wil ook helemaal niet dat zijn naam bekend wordt. Hij wil okay. er ook helemaal niet over praten. Ja. Dat was laatst op tv. Dat heb nee, je, niet, hij, je gemist? Ja, dat heb ik gemist. Ik, ik denk ja. wel, ja, hij gaat het oplossen: The crime and violence. ...that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end. Ja. Oh. Ha, heb, heb je de toespraak gezien, of niet? Ja, ik heb echt we zitten op, op YouTube zitten kijken, want het journaal krijg je natuurlijk alleen maar de highlights. Nou ja, ja uh, RTL Z zenden hem helemaal uit. Ja, ik had het begrepen, ja. ja. En ik heb, hem, ik heb hem helemaal gezien. En? En echt heb je elk Je bent om. je bent om. Nou ja, ik moet wel zeggen, je gaat, hij zegt zoveel onzin... Ja. Yeah dat je uh, hersenen dat zo snel moeten verwerken... Ja. dat je op een gegeven moment denkt, misschien heeft hij wel gelijk. Ja, ja. ik kom in een soort cadans in een soort oh, yoga-oefening. Okay. Het is, is, is gewoon het. eigenlijk een soort uh, brainwashing. dan Ja, ik weet niet. Oh. Het oh. maar. Ja, ja, ja, ja dan, dat ja, is Amerika Amerikanen zo slecht naartoe dat ze hem als president zouden gaan kiezen. Nou, de kans is echt heel erg groot, dames en heren. En de kans is ook heel erg groot dat een of andere enge tegenstander denkt van... wat, de wapens zijn niet vrij... Je mag niet met netblavers lopen, wel met echte. Ja, ja. Je opgepakt, is hij zomaar weg? Die snappen, hè, meneer? Dat mag hem niet. Ja, nee, ik wil hier zeker niet toe aanzetten, dames en heren. Nee, dat snap ik. Nou, <lacht> uh, ik zal zeggen, dames en heren, uh, we. zijn begonnen! En als, als afwijking uh, misschien een leuk plaatje: Bellen en Sebastia is niet Bellen en Beest, maar het is wel een soort sprookje. Funny Little Frog. Let you win my friends I'm so It's Sebastiaan, het heet Funny Little Frog. Een klein onschuldig kikkertje. Ja, en dan loop je de tuin en denk je... Ik ben, helemaal, ik ben even klaar met al die verhalen die ik in de media tegenkom. En al die vlaggen en, en die pokémons die ergens zitten. Niet, toch niet in mijn tuin? Er zit ja. wel een klein kikkertje. Een Funny Little Frog. Oké, okay, maar ik vind tuin. het zo leuk. Belle en Sebastian. Dat was, dat was toen een mooie serie in de, in de jaren 70 of 60. Ja, en daar ja, was zo'n prachtig liedje van. Yeah? En het bleek dus dat liedje is uiteindelijk ingezongen toen door eentje van. Uh, ja, toen dat uh, Non-Norien en Jean-Chier, de Poppies. De Poppies. En die heeft dus nooit uh, het krediet, krediet ervoor gekregen. <gazien> oh, dus hebben we laatst helemaal uitgezocht. Zo, het is zo'n uh, heel liedje, zo'n heel, uh, uh, zo heel uh, breekbaar stemmetje. Oh, wat het tragisch. Het ja zo tragisch ja, echt. van die mensen die zo best meer wereld voor hebben en eigenlijk met een liedje de wereld willen veroveren. En dan je dan altijd uh, echt en net en, uh, even buiten de spotlight blijven. Ja, en dan uiteindelijk denk je, nou misschien kunnen ze er toch wel iets geld mee verdienen. Maar nee hoor, iets geld, dat lukt er niet meer, helaas. Ik zie dat je wel uh, enge dingen hebt opgezocht. Ja. Nee, maar het is toevallig een videootje dat ik denk, wat is dit nou weer? Oh, nou goed, ja. uh, we zullen zomaar eens even vragen wat het allemaal is. Ja. Alleen gedrocht, je zou denken, zou dat dan de buitenaardse wezen kunnen zijn? Nou zeker. Die in Perlost wel eens neergestort. Maar hier staat, Dat's dit lichaam overleefd Heftige auto-ongeluk. Ik heb wel zo van. Hoezo dan? Ik ga zo wel even kijken. Want, ja. Uh... Nou ja, hey. verder, het tragische nieuws natuurlijk, ja, het is eindelijk afgelopen. Jawel, de langspelplaat wordt nog wel gemaakt, maar de videorecorder is dood! Ja! ja. Ja, ik, zit, ik heb hem net voor, heb je hem van mij afgekeken? Nee, ik heb je al een stukje te lezen oh. in de kletskrant van de hele vanochtend. En oh. van die er is dus iemand die een beta-max verzamelaar Die heeft een klein, in die, een klein museum en in het museum heeft hij dus echt iets van 40 van die beta-max videorecorders. Ik heb hem ook nog hoor, maar geen beta -max. Ja, geen beta-max. Oké, okay, beta-max ja, ja, is van een is... Het schijnt een heel goed apparaat geweest te zijn, maar uiteindelijk FVS is iets gewoon wat beter geweest met het in de markt zetten. Dus die heeft het overleefd. Maar goed, dus mensen zijn dus helemaal gek van. Ook oma's die nog heel veel Disney's video's hebben. Die hebben het. Ja, ja, dan kan ik hem overzetten. Maar ja, ik, nee, ik haal gewoon wel een videorecorder. Ja, dan ik gewoon de kring opwinkel mijn... voor 5 euro. En dan nou, kunnen we ja, kinderen weer dat, kijken. Dat, precies stel, Mijn zus, die heeft, ook, die heeft ook al. Wij kregen vroeger, altijd elke week... kregen we van mijn opa de nieuwste disney videoband Oké. Okay. Dat was superleuk. Dus ik, oh. wij hebben ze ook echt bijna allemaal. Ja. En ehm... Um, die, uh, mijn zus die heeft dus nog een paar videorecorders... gewoon inderdaad van de kringloop thuis staan. Worden, worden en zelf. gewoon een oude, oude tv op de kamer hangen. En dan kan ze af en toe even een Disney-videootje kijken. Oh, wat grappig hè. Dus uh, ja, ik... Dus, uh, het klinkt te knullig voor woorden, maar toch, ik kan me er iets meer voorstellen. Ja, ik ben toch al steeds bewuster bezig is om al mijn videoband over te zetten... op, uh, op een dvd'tje. Dan kan je ze ook makkelijker meenemen natuurlijk, hè? Ja, en de kwaliteit van die banden wordt minder, dus heeft het nog zin, hè? Maar het is nog wel steeds heel grappig om zo'n oude videoband doorheen te spoelen... en te kijken of je ergens nog een, een saproeder filmpje tegenkomt of zo, weet je wel? Wat, wat voor filmpje? Een Sapruda-filmpje. Weet je, ook oh, daar kan ik zien dat Oostwald toch John F. Kennedy heeft vermoord. Oh, Hier, ja. dat bewegende beeld daar. Zet ik me stil? Dan zie ik hem heen en weer gaan daar. Dat is wel gekheid. Ik heb me vandaag afgelopen week, uh, of nou, afgelopen week ontzettend zitten inlezen in die Sapruda-film. Omdat namelijk vandaag Woody Harrelson en Charles Harrelson jarig zijn... Weet uh, uh, je ook jarig vandaag? Zie ik nu vallen. Wie? Onze uh, mede-collega van de radio, die heet je ook Charles? Charles duif. Ja, die is ook jarig. Maar ja, goed, nou ja, dat dus moest er wel eventjes. Uh... Ja, goed. Straks nog even veel meer over uh, Charles en Woody want Wat is dan een leuk verhaal achter. Goed. Nou, nog meer wetenswaardigheden? Ja, sowieso een beetje. Kijk, na al het negatieve nieuws hebben ja? we nog meer negatief nieuws. Oké, okay, gezellig. Tenminste, maar net vanuit welk perspectief je het kijkt. Ja? Uh, de oprichter van uh, Kick-Ass Torrance. Uh, ja, een van de, de grootste torrent sites. Even voor de uitleg: uh, torrents zijn zeg maar bestandjes waarmee je uh, bijvoorbeeld films kan downloaden of software of oh, dingen. Ja, ja. Maar ja. niet helemaal legaal. Tenminste, nee, op niet, op, niet op de, niet de kekke Zoals Kick Torrents... zijn geen legale sites. Laten we nee. daarop houden. Ja. En ja, de oprichter die heeft wat foutjes gemaakt en die heeft iets van. Het verhaal was dat hij via zijn iPhone luchtgehaal iets gekocht had. Yeah? Daardoor zijn gegevens bekend werden. Oh, nee. En toen kon de FBI uh, hem oppakken. Oh. Uh, de site is ook uh, uit de lucht gehaald. Maar ja, zoals al die, uh, uh, al die sites... is uh, Kick-Ass ook weer gewoon volledig bezoekbaar... via wat andere proxies ja, en landen. Ja, okay. uh, dat is wel gelust. Dus hij zit zelf het... levenslang lang gevangenisstraf uit. Natuurlijk hij is een starter van het, van het kwaad. Hij ja, wordt samen hij... met Gulen naar Turkije gestuurd... Je, je lost niks op door te proberen dit soort sites uit de lucht te halen. Er is ook een heel onderzoek geweest naar dat uh, dark web. Ja? Het is zeg maar het, uh, het internet, dat je niet het, kan traceren. Ja, precies. Ja, ja. En uh, het, het niet indexeerbare internet noemen ze dat. En daar zijn ze dus ook heel hard aan het jagen op van die sites waar ze wapens handelen... en, en, en waar je een huurmoordenaar kan inhuren, ja. dat soort dingen... En ja, weet je, ze halen er hier één neer... en er komen er twee voor terug. Dat, ja. Je lost er echt niks mee op. Het goed moet van de mensen uitkomen. Ja, van ze, kunnen, ze kunnen Dat. beter inderdaad op mensen zelf richten... dan op zo'n stukje software. Wat... Ja, precies. Nou goed. Uh, ja, het is de, de, de, de zaterdagmorgen. Precies, het is tijd voor, uh, voor deze plaat. Uh, Hou, <laughs> ja, vandaar. Ik ben helemaal van apropos. Van Piffy ja. Clyro. Lately it's hard to let you know... I'll never learn I am explosive and volatile I'm on a turn It's time to squirm A back to do more. My cage is spelled There's no return and there's no one to call. I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 Ik laat achter elkaar is Billy Kyle. Nee, Biffy Kyle Rowe. Ik spreek het verkeerd uit. En Billy. <laughs> en Billy the Kid. Net de hou. En er de Amazing Zweedie, Zweedse band. En uh, ik kreeg een beetje kippenvel toen ik de videoclips zat te kijken. Man die toch wel een beetje, dram ja, een beetje dramatiek uitstraalt. Je denkt, wat, wat, wat, wat heeft hij meegemaakt? Het nummer heet Ambulance. En als je dan uiteindelijk aan het einde ziet van de videoclip. Dan zie je zijn uh, vriendin aan het reanimeren. Ik denk wat de fuck, man. Gaat het maar goed, het is uh, waarschijnlijk iets wat echt gebeurd is. Wat hem aangegrepen heeft en waar u deze plaat heeft gemaakt. Dus ambulance van deze uh, amazing. Het is zaterdagmorgen, het is vijf uh, minuten voor half negen. Het is zaterdagmorgen, ja. Hij is wat grijs en wat grauwig. Maar, dat maar het is klaar, niet koud. Het uh, klaar, klaar, ja? klaart vanzelf op. Het klaart, ja, ja. Natuurlijk als 31 graden vanmiddag hoorde ik. Ja. En uh, de laatste heftige berichten zijn ook uit München. Negen mensen doodgeschoten en de dader zelf ook. En er waren wat geruchten dat hij op verschillende plekken... of dat hem verschillende mensen op verschillende plekken hadden geschoten. En uiteindelijk bleek het maar op één plek bij de McDonald's. En daar is ook een heel klein uh, beeldfragmentje van dat je hem ziet schieten... en dan rent de film er ook weg en dan zie je niks meer. En dan zie ik dat hij een rode rugtas op heeft... en die is later ook teruggevonden op het lichaam. En toen dachten ze nog even dat er een bom in in de rugtas... maar er zat niks in. Dus, uh, ja, je ja. moet daar toch voorzichtig mee zijn. Echt ja. wel. Ja, je kan het gewoon helemaal niet. Uh, denk van, ah, joh, kijk, wat is we zo moeilijk? Kijk, even dan, ja. Dat moet je gewoon niet doen. Goed. Alles nou, je moet Altijd alert blijven, altijd. Altijd alert blijven. En dan grappig, dan zit je weer na zo'n dag zit je in de trein. Ik zit nooit in die trein. En dan zit je toch om je heen te kijken. Je denkt, nou, iedereen is wel relaxed. Weet je wel, iedereen is wel <lacht> relaxed. Wat <lacht> heb jij, maar. Wat maar, jij voor bagage bij? Oh ja. Dat, nou, wat, dat is iets in, zin, denk ik. Wat ik zo mooi vind, is dat mensen plak na zo'n aanslag. Nu toevallig zijn ze heel kort op elkaar... maar over het algemeen is er best wel een behoorlijke tijd tussen de ja, aanslagen. Ja. Op het moment dat die aanslag is geweest... is iedereen... is dat helemaal strak. En dan is het inderdaad... oh, ik loop op een centraal station. Oh, oh, is er nergens een verdachte tas? Of je hoort ook altijd vlak na zijn aanslag... oh, op uh, dat station is een bom gevonden. Oh, het was toch niks. Daar is een bom gevonden. Ja, oh, het was ja, toch niks. Ja. Oh, verdachte man. Oh, laten we er politie op afsturen, weet je. En dan op een gegeven moment... verzwakt dat... En dat gaat nu steeds sneller, omdat ja, mensen er wat meer aan gewend raken, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, dan krijg je veel meer dat, uh, dat, dat op het moment dat het gevaarlijk is, dan is niemand meer alert. Nee. Op het moment dat het wel gebeurt... Maar, maar is dat goed of is dat minder goed? Want dan maakt het ook minder indruk. Dan zou IS denken, IS kunnen denken, ah, ja jeetje, we maken geen indruk nee, meer. Ja, het staat dat ook is niet juist, in de krant. Er is zou er geen praatprogramma's meer weer over. Hè? Nee, maar dat is juist de truc van IS natuurlijk. Ze wachten tot het weer is afgezwakt en dan versterken ze het weer. Waardoor je dus uh, uh, ja, de die impact houdt. Ja, die impact moet blijven, ja, anders wordt het een Als beetje. Als je het te snel ah, achter elkaar ah, doet, ja. dan, dan, ah, dan heeft het wel impact, maar net even minder, dan blijft iedereen Precies. de hele tijd alert. Maar uh, ja, het grappige is grappig natuurlijk wel dat er een man er ook werd opgepakt. Waar was het? Dat was in België of zoiets. Die had een, een, een winterjas aan. Toen was het hoogzomer die dag. En toen bleken de draadjes onder de jas uit te komen. En toen was die radioactieve straling was die aan het meten. Ja. <laughs> ja, Lisa, die was in België was dat. Ja, dat was in België. Klopt, ja, ja. klopt ja. Toevallig heb ik deze oh, inderdaad uh, klaarstaan om te vertellen. Je, je pakt al mijn scoops. Ja, nou ja, goed. Het is algemeen, uh, of, uh, algemeen bekend dat dat gebeurd is. En ik ben ook nieuwsgierig of je al die kosten moet gaan betalen. Want ja... Vroeger kon je wel eens gekke dingen doen op straat, weet je wel? Je kon iets geks aantrekken. Je kon met een, een stickertje op je voorhoofd de hele dag rondlopen. En tegenwoordig denken ze dat je, dat je, uh, dat je iets moet uitvoeren, denken ze. Vroeger dacht ze, laat die meloot lopen, joh. wat is dat voor gekkigheid? Ja. Maar goed. Dus deze man is dus opgepakt? Hij is opgepakt en hij sprak geen Frans of Nederlands. En daardoor nee. was hij ook wel er in de war. Ja. En de vreemde klededrag was ook wel een beetje raar. Ja. Maar ja, ze, ze werpen geen blaam, zo zeggen welgen dat op de man in kwestie. En zullen, maar zullen wel het incident evalueren. Jammerlijk voorval voor alle betrokken partijen. En we zullen niet nalaten om daar lessen uit te trekken. Nou, dus, dat uh, is belangrijk. Ja, precies. Lessen trekken uit. Dingen die, Messen nee, trekken? Messen, nee, lessen. Wacht, wacht even. Lessen. Je hebt wel een paar. En uh, die man was dus onbekend bij justitie... maar het is misschien handig om inderdaad zijn signal, signalement... en als bij de politie wel bekend te maken... van als ze die man zien... Ja? dat er uh, waarschijnlijk dat, dat niks aan de hand is. Ja, dat is dat geen wel, bom of zo. Kan hij dan al maar als hij het huis uitloopt... en even een sticker krijgen? ongevaarlijk. Oké, okay, een okaytje, ja, maar, een duimpje. Oké, okay, duimpje. Vijftien <laughs> likes. Ja. Maar Wat? Je, dat kun je doen. Ja? Alleen dat zou... Het wel makkelijker maken voor hem om wel terrorist te zijn. Oh, oh, oh. jammer, zeg. Zou hem we willen worden? Dankzij hem. Ik leef de kamer open voor me. dead leaves upon the grass. I walk myself clean through 70 dreams. We walk like a paper seam. But when it breaks, don't cry. I'll always hold some place for you. I'm over you. Time. Don't say it's the last time maken ze Blossoms. Sarah Chambolay was hun vorige plaat. Dat was wel een grote hit. Dit is wat ingehouden plaat. Ik denk niet dat die echt heel veel geld in het laadje gaat brengen. Maar ach, je weet het nooit, dames en heren. Het is alweer half negen geweest. En om half negen altijd even. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. We doen een kleine greep eruit. En het mooiste bericht is toch wel van afgelopen? Maandag? Of was het dinsdag alweer? Van die man aan het balkon. Man aan het ja, balkon. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Echt uh, bizar, gewoon dat die man, uh, uh, waar hij zou naar zijn vriendin gaan, moest wat pakken uit zijn huis. Zijn vriendin woont ergens anders. En toen uh, had hij zichzelf buitengesloten. Toen had hij zoiets, fuck, nou moet ik eigenlijk even weer terug uh, uh, via het balkon uh, wat ik spullen pakken. Dus naar de pakken. buren. Uh, dus via de buren balkon wilde hij naar zijn eigen balkon kruipen. En toen gleed hij uit. Toen zei hij nog vlak voordat hij uitgleed. Als ik maar niet vallen, wat doen. En toen gleed hij uit en toen bleef hij hangen met zijn linkervoet of zijn rechtervoet Gelukkig. tussen de spijlen. Ja. Echt, het moet ook wel pijnlijk zijn geweest. En toen heeft hij dan een kwartier gehangen. En hij zei tegen zijn buurvrouw... Hij dacht, maak, me, maak mijn benen even los. Ik heb hier de reling vast aan de onderkant. En dan zwaai ik mezelf zo naar binnen toe. Nee, nee, buurman. Dat ga ik echt niet doen. Ik wacht op de politie. Zouden we hadden toch gewoon een sjaal kunnen geven. of een, he, een das en dan pak je die vast. Ja. Dan kan je uh, ook weer een beetje. Ja, nou, uh, goed, kijk, uh, die, dat, die buurvrouw. Dat mag ik, hè? Een beetje probleemoplossingsgericht. Uh, op, ja, uh, natuurlijk. Uh, ja, uh, ja, ja, ja, weet je, wees, die buurvrouw wil het gewoon allemaal even lekker in de krant ja. gezetten. Nou, echt, ik zal echt zeggen: buurvrouw, voorlopig even geen contact. Doen die koffie doen we niet meer één keer in de week. Ben je nee, en ik, zet die, ik zet die radio. Die zit ik ook even wat harder. Ja. Dan hoor je nog eens dat uh, alles gefilmd en alles uh, besproken wordt. En dat nog ja. een keer op radio uh, zijn antwoord ook nog een keer terugkomt. Oh, dat nog Meneer, sterkte met uw leven verder. Ja, en, uh, sterkte oh, oh, oh. Zo, die lacht, die was echt gemeen. <laughs> nou, hij is ook wel een sukkeltje natuurlijk om dan uit te glijden. Hij was, hij was op slippers zeker. Ja, het was mooi lekker weer. Doe mijn slippers aan vandaag. Doe het nou niet. Werk, Werkschoenen aantrekken als je dit soort werkzaamheden gaat uitvoeren. Ja. Goed, nog meer berichten. Ja, maar die ja. lagen binnen. Dat ja. is een oh, die, ging ja. die ging niet pakken. Die ging niet pakken. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben, tijdens onze vakantie hebben wij ook onszelf buiten gesloten. Ja? Want ik, ik lette er al een beetje op, maar dat, uh, mijn vriend op een gegeven moment... die gooit zo bam, die deur dicht. Ja, toen konden we niet meer naar binnen. Nee. Toen hebben we dus ook de buren geroepen. Of die, uh, en ik had zo van, ah, misschien moeten we gaan klimmen, maar... Nou, dat zag mijn vriend niet zitten. Nee. Dus uh, we hebben gewoon heel keurig uh, gewacht tot een buurman, een oude eer... dat hij eventjes naar de receptie ging. Oh, uh, tijdens je vakantie? Ja, het okay, uh, ja, was daar, ik, was daar ik, goed weer. Dus, ik zag uh, jullie al met z'n twee in jouw tuin thuis staan. Ik denk, wat, wat, wat zijn zo, jullie daar aan het doen? Ja, ja. <laughs> nou, dan ga ik wel naar de buren. Ja. Dus, uh. Maar uh, in Zandvoort was er een mysterieuze stank. Oké. Okay. En de uh, afgelopen dagen is dat dus gemeld. Ook in Zandvoort, Overveen, Bloemendaal, Hoofddorp, Nieuwe-Vennep en Haarlem-Noord. En uh, gisteren werden we ook bij de verschillende Zandvoort ook een sterke lucht geroken. En volgens de politie zou de stank afkomstig zijn van een boorplatform op de Noordzee. Oh. Leander ontkent dit. En de veiligheidsregio laat weten dat er inmiddels meerdere metingen zijn verricht. En dat heeft niets opgeleverd. Yeah. En weer een andere woord, het zijn al die experts weer. Ja. andere woordvoerder zeggen dat het stank mogelijk wordt veroorzaakt door algenophoping of kwallen. Maar er is geen gevaar. En uh, ja, het komt allemaal goed. Maar ik, ik ruik zelf ook af en toe dat ik denk van nou, de, maar het zijn die putten. Er zit bij geen water meer in. En dat geeft ook een rioollucht, hè? Ja, ik, ik, ik ruik af en toe ook wat. En dan denk ik van, wat ruik ik nou toch? En dan zeg mevrouw, het wees zelf, joh. Je ruikt je bovenlip. Ja, je ruikt je bovenlip, ja. Nou, nog weer Zandvoortse berichten. Ik kijk even naar Marcus. Ja, de uitstraling op de boulevard is aanzienlijk uh, verbeterd. Het was ook wel een... Uh, ja, het stond hoog op de agenda van, de, van het college. En uh, ja, ze hebben actie ondernomen. Ze hebben namelijk uh, die picknicktafels. Het was een heel gedoe ja, om... Uh, die mochten niet, mocht niet blijven staan. Nee. Nou, nu ja. hebben ze... Wat ik op de foto kan zien... Volgens mij betonnen picknicktafels... Beton. Hebben ze geplaatst... Oh. Volgens mij, tenminste, als ik zo op het fotootje kijk... Uh, ziet dat er vrij uh, uh, betonnenachtig uit. Betonnen bak neergezet. Oh ja, daar kan je dus, op zitten. Uh, en uh, er, zijn er, uh, er zijn er al een viertal geplaatst. En uh, voor de andere vistenten worden er ook nog geplaatst. Maar die zijn nog in productie. Dus, uh, maar weet je, betonnen bankjes, is dat niet echt een beetje kerrig? Ja, op zo'n ja, grote boulevard die alvast aan de kant is? Dat ziet er nu nog wel mooi uit. Ja? Alleen over een uh, paar dagen, uh, of uh, over... Uh, een jaartje of zo, ja? is dat beton een beetje uh, smoeselig geworden ja. en nou, helemaal niks meer. Misschien is tante Truus of uh, uh, tante Miep nog ergens in de buurt, die kunnen wat plantjes er neerzetten. Dat is wat leuk. Die plantjes mogen niet wel blijven staan. Oh, daar moeten we even over vergaderen. Goed, vorige week vrijdag verschenen een bericht op de website van de Zandvoortse krant... dat er uh, grote voetstappen waren ontdekt. Reuze voetstappen. En toen zeiden we hier in de studio al... ja, dat heeft vast te maken met dat, uh, met dat nieuwe filmpje van uh, Steven Spielberg. De GVR, of de grote vriendelijke reus. En dat klopt ook. Dat is uh, samenwerking met Walt Disney is dat stand gekomen. En uh, dit was per, per, ter promotie van de film GVR. En dus, uh, ik zit even te denken... Uh, en wanneer hij gaat draaien, dat staat er niet in de bioscoop. Ah, hij, hij is al... Uh... Is hij al uh, imprimeren? Maar is gaan? hij net aan in première? Oh, oké, okay, goed. Nou goed. Nou, Het is we drukker. hebben er zin in, want ik vond altijd de tekenfilm erg leuk. Nou, ja, in die tijd ook. had ik natuurlijk oh, ja. mijn zoon. Ik heb die, ik die nog ga. op uh, VHS gehad. VHS? Ah, ah, ah. Ja, ja, ja, ja. Oh, heb jij er nog eentje thuis? Wees er nee, nee, zijn nee. nog op, hè, Met die scheldwaard. Ik heb er ook okay. één. Ja, ik ook. Ik heb een combinatie. Dan kan ik het overzetten namelijk. En goed, Ronald Dahl heeft dat verhaal ook ooit geschreven, jaren geleden. En Ronald Dahl heeft ooit Ifonie ook, ook uitgenodigd voor een interview. Ja, en blijven. weet ik nog wel dat Ivonie ah, die was echt zo van zichzelf, ah, zo goed. Ik kwam daar binnen en ik zei iets en toen zei hij van, tegen Ivonie jij gaat een hele mooie dag tegemoet. Ik laat jou iets zien wat nog niemand heeft gezien. En toen liet hij zijn hutje zien in de tuin, oh ja, waar ja, ja, ja. hij op een oude stoel al die verhalen schreef. En dat was wel... Oh, met, pen, met een potlood en papier zo, ja. en een in, gummetje of zo. En die stoel was zo oud dat ik denk van... Ik had hem niet eens opgeknapt, maar hij had er een plank in gelegd. En daar kon hij nog zitten. <laughs> het was helemaal gewoon een zweertje wat hij nodig had... om het, tot nieuwe dingen te komen. Oh, ook het idee dat inderdaad die grote vriendelijke reus op hem lijkt. Ook zo'n bonenstaker persoon, ja, weet je ja. wel. Ook... Ja. Uh, ook uh, ja, een hele mooie man, zeg maar. Goed. Verder, vorige week uh, zaterdag was het natuurlijk gezellig en druk. Het was uh, tropisch, uh, tropisch gezellig. Er uh, waren allerlei activiteiten. Er was vooral heel veel salsa-muziek. Moderne beat waren er ook. Balona Harry uh, speelde uh, onder andere Zuid-Afrikaanse dansnummers van uh, Grialdo Rosellini. Oh. Latino band. Ja, sorry voor de uitspraak. En ook de Chin Chin hadden een ouderwetse zol. En uh, het was echt weer een hele mooie uh, avond was dat gewoon de club of gewoon de trop, tropicana in het erop zelf waren diverse podia ja ja nou, ik, ik heb dat niet gevierd ik was thuis ik was, ik was jaren ja, klopt. Ik heb gewoon ja. gezellig een, een kampje. Had je wel een bekaan. beetje opkomst tegen Wijn Altijd? Nou, nee, nee, nee. niet echt, Maar dat geeft niet. Nee, zelf, ik had wel een, beetje... een feestje gegeven dat 20.000 dagen oud was. Ja, klopt. Dat was leuk. Ik, uh, <laughs> ik heb ook iets meegenomen. Dan moet je straks even kijken. Een fotoboek van het feest. Sta oh, jij ja, ook? Je staat in boek, het boek. Visies ja, is die mooie man daar, zeg maar. Ja. ja Hoe aantrekkelijk. Dat was Toebak Leefd. <laughs> Goed. Nou, uh, tot zover de zijn berichten. Volgende uur hebben we natuurlijk veel meer berichten. Eerst, nu, de nieuwe single. All my friends a Take it slow. 21 pilots. Wait for them to ask you who you know. of rooms of people that they love one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love under psychopath sitting next to you. You love under murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.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 In het begin dacht ik van dit was een suf plaatje van 21 Pilots. Maar als je het echt hard op je kop van draait... dan hoor je de, eigenlijk wat er nu speelt in de maatschappij... de dreiging en daarna het stemmetje. Er is allemaal niets aan de hand. Ik ben ongelooflijk. Allemaal niets aan de hand. En als je de tekst er nog voorbij komt, dan denk ik... Ja, ja, ja, dat is allemaal wel... All my friends are hidden. Oftewel, al mijn vrienden zijn ongelovigen. Echt waar, wij geloven niets. Nou, dan moet je ook weer niet te veel roepen. Want dat schijnt ook weer niet helemaal goed te zijn, toch? Nou, goed. En daar dus... ze weer allemaal aan je deur, al die hoofdgetuigen. Oh, op die manier. Ja, daar gaan ze. Kun je leuke discussies mee hebben, hoor. Nou, dus, uh... ja, ja, ja, jij maakt gewoon weer een andere afslag. Gelukkig, je hoofdgetuigen wonen bij ons, zeg maar, op de hoek van de straat. Dus bij ons bellen ze nooit aan. Want ze willen natuurlijk de, de buren te vriend houden. Dus dat is wel prettig. Oh, wat goed. Dus die gaan andere mensen lastigvallen. Dus uh... Ja, ja. Oké, okay, um, ja, kwart voor negen bijna. Kwart voor negen bijna. Ja, ik wil... Ja. Kijk, kom maar heen. Kijk. Facebook is druk bezig. Die hebben natuurlijk één doel. Eén doel, ja. Uh... Uh, geld verdienen. Oh, oké okay. Maar Vrienden uh, maken, toch? Ja, ook dat, ja. ook dat. Maar ze hebben, uh, hij heeft een doel gesteld. Hij wil de hele wereld voorzien van internet. Nou, hoe wilde hij dat gaan doen? Met een soort drone die een wifi-signaal verspreidt. Nou, oh, okay. nou, denk ik... Ja, ik loop door mijn huis en in mijn slaapkamer heb ik al geen wifi. Nee. Dus hoe wil hij de hele wereld van wifi voorzien? Nou, zeker met een drone. Maar ze hebben een testvlucht gemaakt. De, ja? de eerste uh, uh, Facebook internet drone heeft gevlogen. Hij heeft uh, 90 minuten gevlogen. Ja? En een internetsignaal boven uh, Afrika uitgezonden. Jezus, <laughs> wat een dus, onzin dit. En toen? Nou ja, dat is dus nu zeg maar tot nu toe. Uh, maar dan denk ik, waarom met een drone is het niet makkelijk als je dat dan toch... Want dat ding vliegt op 8 kilometer hoogte. Dus je moet toch al een vet sterk signaal versturen. Ja. En ik denk, ja, als ik dan op de grond sta... Is... Oh, ik heb een... Jammer, internet het. weg. Ja. Maar is dat niet makkelijker met satellieten of zo? Uh, ja, als, je je toch, het... als je toch zo hoog zit, lijkt me wel, ja. Dan maak je toch weer een andere stap. Nou ja, goed, het is weer iets wat uitgeprobeerd moet worden. Er komt vast wel weer een andere oplossing tussen of zoiets. Nou ja, het is uh, keinetje bedacht. Goed, ik had het al eerder over dat uh, Woody Haraldsen is vandaag jarig. Hij wordt vandaag uh, 6 5, 55 wordt hij vandaag. En zijn vader was ook jarig, Charles uh, Hellsen. En grappig er zit allemaal. Een apart verhaal vast van Charles Hellsen Die is ooit uh, aangehouden tijdens. De, noem je dat, de, de, de, toen JFK vermoord werd in Dallas, Texas. Dus dat hij samen met twee andere mannen zaten in een treinwagon En in die treinwegon ja, zaten ze daar iets te doen. Het was een beetje onduidelijk. Dus ze dachten van, nou, zij hebben er iets mee te maken. Ze werden meerdere keer verhoord. Zelf heeft hij ooit gezegd dat hij er wel iets mee te maken had. Maar dat hebben ze nooit kunnen bewijzen. En uiteindelijk is hij vastgezet omdat hij een rechter had vermoord en een graanhandelaar. En het maf is dat hij Charles Helson, de vader is van Woody Helson, getrouwd was met een Diana Lou Oswald. En dan denk ik, Oswald. Hé, hey, Harvey Lee. Ja, Harvey Lee Oswald. Dat was toch de moordenaar van. van JFK? Nou, zo is het rondje een beetje. het cirkeltje een beetje rond. denkt van. hè, zouden ze dan toch iets te maken hebben gehad met de JFK-woord? Nou, Woody Harrelson heeft zelf altijd wel gezegd dat hij er iets meer van af weet, maar er niks niet over praat. Dus het is altijd wel. het is omgeven uh, met. ja, met een sluiertje. Ik vind het altijd wel was spannend zoiets. En natuurlijk heb ik me daar weer vastgeweten in de Super film. En op YouTube kan je allemaal meer van dat soort filmpjes vinden. Om toch nog wel even uh, te kijken. Zelf te kijken. Je denkt, wat, zie ik daar niet wat achter een gordijn bewegen? Zou daar niet de schutter nog extra kunnen staan? Ja. Maar goed, momenteel is er een, een, een, een moordenaar opgepakt. Die ziet zijn leven lang de gevangenisstraf uit. En die heeft ook al bij Peter Ruvies uh, zijn hart geluk gezegd. Ik was het. Ik stond behind the picket fence, weet je wat, het, het, het, ja, picket fence noem je het. En daar heb ik geschoten en later ben ik gewoon met mijn tas vergelopen. Ja, ja allemaal, heel hè? relaxed. Ja. Maar goed, dus, <coughs> nogal andere wetenswaardigheden straks. Ook weer het overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren. En wie is er ook nog meer, jarig zijn we eerst, hebben we hier... Ik je even te kijken, oh, natuurlijk, Blink-182. 82, nieuwe single. Het heet. Bored bore to Dead. <laughs> Oké, okay, Bored ja, to dat. Dead. Dan ben je wel heel erg verveeld. Ja. Ik, ik vind het fijn bore dat je zo op de, de, de, de, de ochtend lekker rustige muziek Daar hou ik altijd van. Ja, ik ben altijd bang dat ik, uh, dat ik een beetje indut. In ik denk, nou, doe ik gewoon even lekker stevige muziek. Een beetje skate-muziek, weet je wel. En het klaart nu op, kijk naar buiten. En ik zou zeggen, pak je boord en ga erop uit. Hmm, trek uh, te strijden wil ik zeggen. Maar oh, nee, dat mag je niet zeggen. Nou, hoor. Ik zag trouwens wel. Uh, ja? In Harlem of zo was ik gisteren. En er waren uh, mensen die hadden een speedboot. Ja? En wa uh, dat was op, de, op het Spaarne. Ik ben een fiets langs het Spaarne. Ja? En uh, de, er was een boot en die hadden twee jongens op boord erachter. En die wilden dan proberen om uh, okay. achter te surfen. En is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Maar nee. ze hadden wel wat pret voor team. Dus dat ja, was dat... hartstikke leuk om te zien. Het is natuurlijk prachtig weer. Het was uh, donderdagavond. Ja, donderdag. Dat was, uh, mooi weer. Oh, schitterend weer. Ontzettend genoten zeg. Heerlijk genoten. Ik, okay. uh, wie er ook genieten tegenwoordig, uh, yeah. dat zijn de impala's en, en uh, de, de kuddes die in Botswana zijn. Want uh, er is op een gegeven moment een eigenaar kwam met een heel goed idee. Oh, we hebben dat, het over koeien. Koeien? Okay. Ja. ja. Dat, uh, dat was Neil Jordan, die zag uh, hoe een leeuw de jacht opende op een impala. En leeuwen kruipen normaal op een prooi af, zorg dat ze heel dichtbij komen en springen er dan ongezien op, yeah. weet je wel. Maar in dit geval zag de Impalen de Leeuw. En zodra de Leeuw zich realiseerde dat hij gezien was, stopte hij de jacht. Echt waar? Ja. En hij vroeg zich ook af of hij de dieren voor de gek kon houden door vee. wat steeds vaker gepikt wordt door leeuwen. Uh, van een extra paar ogen te voorzien. En hij heeft in samenwerking met een lokale boer de proeven op de som genomen. En uh, een derde, de kreeg oog op een kont getekend. En iedere dag werden de runnen geteld. Na tien weken was er was dus geen één. Met extra ogen gedood. Er waren drie koeien gedood, maar die waren, hadden allemaal geen extra paar ogen. Nou, duidelijk. Huppa, uh, dat gaat dus tatoeëren. Een goedkoop experiment. Ja. En uh, ze gaan gewoon door nog. Uh, dat ze nu een aantal runnen gaan uitrusten met een GPS-tracker. Uh, <lacht> en uh, net als een Wilde Leeuwen-omgeving. En ze gaan gewoon helemaal kijken hoe en wat. Want het is natuurlijk wel geweldig om op deze manier uh, uh, de kuddes. Je ja, hebt de hele natuurraak zo in de war, hè? Ja, nee, maar weet je ja. wat je doet? bij die oude koeien. Ja, He, die is uit de sloot gehaald. Daar doe je geen oog op. En doe je de, de jonge sterke dieren. Oh, okay. maar ja, die, ja. Worden, die laat ze misschien ook niet vangen. Maar vee, ja, dat kan niet weg. hè? Nee, dat, nee uh, dat is waar. Die zit in een hok. Dat is een, een wolf. Of hoe heet ja. het? Een, een, een vos in een konijnenhok. Het ja. is de slagpartij. Ja, ja, ik hoor dat de koe het een goed idee vindt. Ja, ja en kijk idee. uit wat je bestelt. Want een uh, man in... Uh, uh, in Duitsland, die, heeft een, uh, die was op zijn werk en die vroeg aan de kantinevrouw, goh, zou ik een uh, een negerzoen, uh, mogen? Wat? Zo'n zo zo ja, zo snoepje natuurlijk. Wat tegenwoordig zoenen moeten heten, ja, voor zo'n reason. Mag ik een zoen? Ja. Nou, nee, liever niet. En uh, nou, de vrouw die uh, was uh, een uh, negroïde vrouw. Die achter de, uh, achter de balie stond. Dus ja, die voelde zich. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Gediscrimineerd. Ja. Dus dat was het de, ma de man uh, was, uh, is uh, ja, ontslagen. En uh, nu heeft de rechter besloten dat, uh, dat hij niet op grond hiervan uh, op staande voet ontslagen mag worden. Dus ja. dat is dan wel weer positief. Ha, ik vind, uh, jongens, <lacht> kom op, laten we even ja. doen normaal. Ja. Die dingen hebben altijd negen geheten. Ja, alles moet toch even een keer weer veranderen. Ah, je moet ook openstaan voor ja, een verandering. Maar, ja. Dat vind ik prima, maar ga niet moeilijk doen als iemand nog moet zegt. Kom op. Nee, nee daar moet gewoon honderd jaar ja. overheen gaan en dan is het echt verdwenen. Of maar... je moet in de ogen kunnen zien dat hij het expres heeft. Uh, mag ik voor jou een negerzoom? ja Net als dat je tegen de slager zegt van, uh, heeft hij ook varkenspootjes? Ja. Dat kan ook niet meer hoor. Nee, dat kan ook niet meer. Nee. Dan gooit hij ook de winkel uit. Dan zegt hij, ga je met een andere slagen. Dat doet hij echt niet. Ha. Hij is gewoon de bank in zijn klanten kwijt uh, zijn. Het, uh, kant raakt. Goed, nou straks weer. Goed verhaal. Goed verhaal dit hè. Ja goed, Baby Beats. Beats Baby. Draait op met zijn beetje uit Amerika. En maakt ook natuurlijk strandmuziek. Yo, hi, is de nieuwe zin. Al nieuw, je bent toebak Leven. Vierde zaterdag worden Ik heb wel eens een collega, die is een grote hit. Nou, ik heb nog een grote hit gehoord, nee. Komt omdat ik een beetje vroeg ben met deze platen draaien altijd. En dan geef het voor ze een grote hit, dan zeg ik altijd, doei, ik heb er geen zin meer in. Dit is ook een onbekend beetje: Beach Baby uit de waar Het heet You Are, jij bent, jij bent het belangrijkste. En probeer de medemens tot dienst te zijn. Het is de zaterdagmorgen, het is een benauwd ook Ik zit een beetje zwetend in mijn hemd, hemd zo terwijl ik denk, nou, misschien moet ik naar het strand. Maar daar waait het weer een beetje te voor Ik denk dat het een wordt. Maar goed, pak er maar niet uit we zullen het zien. Het gaat straks wel een beetje regenen, geloof ik. Dat had ik wel begrepen. Goed, ik kijk even naar Marcus. Ga je nog wat leuks doen met de vakantie? Wat leuks met je kinderen? Ik volgende week een week vrij... en dan ga ik, geloof ik, binnenkort naar een eiland. Op zoek naar Robinson Crusoe. Maar die schijnt al dood te zijn, geloof ik. Nee, ik ga nog over naar Vlieland of ik ga naar Ameland. Ik haal ze altijd door elkaar, maar... Je hebt je vrouw laten regelen. Ik heb mijn vrouw laten regelen. Goed geregeld. Wat je nog eventueel zou kunnen doen... als je denkt, nou, ik ben die kinderen een beetje zat... je kan ze natuurlijk gewoon naar buiten trappen. Werkt, geef je een telefoon met Pokémon GO. Altijd, zich ook. Altijd suclus, Maar ja. als je nou ze ook nog iets wil leren deze zomer. Ja. Kun je ze naar het uh, Lyceo Code Lab sturen. Ja. Dat is een, uh, een speciaal programma voor kinderen. Uh, tussen de 10 en de 18 jaar. En dan kunnen kinderen zelf hun eigen game leren, uh, leren maken. Dus ze leren programmeren en dat soort dingen. Okay. En ik denk dat dat, ja, dat is natuurlijk geeft de toekomst uh, de, de middelen om, om in de ICT goed te zijn. En, en ze hebben de toekomst. Ik we ja, het, het, het, het, het moet wel nog steeds een beetje wennen als je dan nou ook het straatbeeld bekijkt. Echt, de meeste mensen zitten toch wel met een gezicht achter een schermpje. Hè? Ja, dat is toch wel. Ja, maar ik, ik, begin ik vond het niet zo storig, maar ik denk: dit is toch wel mafia. Iedereen loopt met zo'n schermpje. Voor ja, wat, wat, wat ik raar vind, ja? is dat sinds Pokémon Go is iedereen opeens. Uh, heeft, je, ah, al die mensen die kijken alleen maar naar hun telefoon. en ze uh, uh, ja, zijn alleen maar dat spelletje aan het spelen. Ja. Maar voor die tijd voordat Pokémon Go uitkwam, ja, deed iedereen dat ook. Alleen ja. waren we toen aan het uh, uh, appen met mensen die we nooit zien... en Facebook bekijken van... Ja. Oh, dat meisje wat ooit bij mij op de basisschool uh, een keer naast mij heeft gezeten... Oh, die heeft tegenwoordig... Die is zwanger. Dat wilde ik echt weten. Weet ja, je wel? Dus... echt belangrijk. Kijk, oh, kijk, en ik kan nu melden dat ik nu op Facebook zit... en ik maak een foto van mezelf dat ik op Facebook zit. dat leuk? Ja. Nee, dat is dan net weer terug. Dat ja, is even net niet heftig. Ja, maar goed, goed ik, ben, ik ben over. Ik ben ook Pokémon oh. GO gaan spelen. Okay. Ik heb gisteravond... Serieus. Nou, moeten ja, we stoppen. Ah. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Ik negen ga het straks uur. vertellen. Ja, goed. Straks het verhaal over de Pokémon-spel. Uh, straks er 9 uur zich wel allemaal gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag natuurlijk uh, uh, 23 juli. Ik zal even goed kijken. We kijken wie er allemaal jarig is. Uh, we hebben straks nog leuke muziek. Dus uh, alle reden genoeg om uh, de radio te, uh, aan te laten natuurlijk. Hè? Ja, goed. Nou, we je zo in het tweede gedeelte van dit radioprogramma Toepakleef. Tot zo! Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.